Oké, kom maar, had de lampjes gewoon op mijn schaduw. Ik begin te rappen. Mijn adrenaline is aan het lopen. Ik ga van hebben. Mensen doen niet wat ik zeg. Mijn naam is zelfs niet de vader. als je mij me om eens weten, krijg je geen melding van ons. Ik graag reppen als pommen, ik ben niet aan het praten. Ik ben een red en morgen schaduw. Giften zoals Viper TV. Ik ga hard de vlammen en brand als een draak. Op dit ogenblik voel ik als een hoger hoge Mijn meester, meester komt voor Ja, ik ben een nieuwe stunt voor je branden die mijn niemand wel. De brandweerman zei die het zo veel aan Malta te ik ben de meest vers op deze straat Ik we hangen, op deze bit, en ik weet meepen, het is goed op de statie Ik heb mijn homies vuren van deze straat, ik ben al, ik sta naar de branden Vlak is goed, ik ga de neer op België, ik pak de chatplot, ik ga naar de hemel Ik ga geen gezicht, ik vind mijn naam is ik blijf speel Wel krijg mijn ik ga slapen op de stad Zo ziek was ik bang om mezelf te vangen. U zei dat die boot is gemist. Don't worry. Worstens dingen gebeuren op zee. Niets niks kan bon bij in blue. Maar de priemgetallen zijn niet deelbaar onreinigd. Ik ben de x-factor in dit spel. Ik ben dus de factor die is zichtbaar onzichtbaar vliezen van hem nigels Zoals bijvoorbeeld dessert boter ook de microfoon zo hard als het gaat om te kwetsen. In de ingebouwde indringen, maar het maancomedyclubsjes zoals Venus en Verb rijden door de straten we Raken. De dus stoepplant niger, nog vast wanneer ik klim gekozen om te vernietigen, zoals ik er een dubbeltje in. Ik liet de straten in brand, Liefde door de staten in brand. Vlammen gaan hoger, we gaan blijven kijken. Making stand transpireren. Dan kijk ik de straten, we met deze vlammen die verbranden niemand. zei beter bijna de brand. Maar ben. Ik ben in de leiding, oh ja, ik ben aan het winnen. Zet de TV terug naar Loersers.com Start vanaf het begin. Ik doe een rep goed geluk aan. In gebouw, en hier in ingebouwde iemand dat mijn rep een graf graven, want ik doe dat alleen maar. Pak een microfoon en doe wat ik moet doen door de wielen stoppen en te chatten, maar ik ben gewoon aan het passeren. Vijf minuten in het spel. Ik word de leider van een nieuw bedrijf, doe wat ik doe, ik krijg de zwak op een miljoen. Ik wil gewoon in de kamer en de hele gebouw. Wacht wat was dat. Oh ja, dat is goed dat u voelt. Nu stuur je zo hard je hoofd raakt in de zwaai. Het zal voor de grote zwak die je niet weet dat voor de ghetto verse bende wie uit de ghetto. Wie zijn ze? Deze verse kinderen zijn uit de ghetto. Ik sta niet in bad en draag de fakkel, nam de weg aan rijkdom gewoon. maar het draai bij je veranda. Je doet maar niet in mijn stijl in de is nu harde dan een wezensblad van de snelheid.